Van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 10 uur. Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. De Raad van Toezicht van de Overijsselse Zorginstelling Avelijn schrapte omstreden hypotheeklening aan de directeur. De instelling voor verstandelijke gehandicapten in Borne heeft dat besloten vanwege de maatschappelijke onrust die is ontstaan. Deze week werd bekend dat Avelijn aan zijn directeur een renteloze hypotheeklening van 550.000 euro had verstrekt als extra beloning voor zijn prestaties. Voor zijn goede functioneren had hij ook al een bonus van 13.000 euro gekregen, bovenop een jaarsalaris van 2 ton. Onder andere staatssecretaris Bussemaker maakte zich kwaad over de kwestie. De Raad van Toezicht zegt dat in overleg met de directeur nu is besloten om de hypotheeklening terug te draaien. Eén lid van de Raad is vanwege de commotie opgestapt. Op een industrieterrein in Den Bosch heeft een grote brand gewoed in een bedrijf dat zwembaden verkoopt. De rookwolken waren tot ver in de omgeving te zien. Er waren zo'n 50 brandweerlieden aanwezig. Omdat ze bang waren dat er gloordampen zouden vrijkomen, werd een groot gebied afgezet, maar die vrees bleek ongegrond. Volgens de brandweer moet zo'n 30% van het pand als verloren worden beschouwd. De oorzaak van de brand in Den Bosch is nog onbekend. In de eredivisie heeft RKC voor het eerst dit seizoen punten gehaald. Op eigen veld versloeg het de ploeg uit waalwijk Rode JC met 4-1. Koploper PSV won thuis met 3-1 van Willem II en AZ ging voor de derde keer op rij onderuit. De ploeg van Ronald Koeman verloor de uitwedstrijd tegen FC Utrecht met 1-0. De Nederlandse volleybalvrouwen hebben zich op het Europees kampioenschap geplaatst voor de tweede ronde. In de tweede poolwedstrijd versloegen ze Spanje met 3-0. Gisteren werd ook al met 3-0 gewonnen van Kroatië. Morgen spelen de volleybalvrouwen in de laatste poolwedstrijd tegen gastland Polen. Het weer, vanavond en vannacht weinig bewolking. De temperatuur daalt tot zo'n 7 graden en er ontstaan mistbanken. Morgen opnieuw vrij zonnig en maximaal 19 graden.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 And I feel like to 6.9 ZFM CFM In my secret, no way. The other guy's looking no to play. Once you know what you me I'm getting burned. Oh, take a for balance. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,